Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Aan de Waal zijn vanmiddag zes paarden gered die daar door het hoge water vast zaten. De brandweer moest met vier korpsen uitrukken om de dieren te kunnen bevrijden. De eigenaar van het eiland bij Ophemert had de afgelopen dagen eerst zelf geprobeerd zijn paarden weg te halen, maar dat mislukte. De brandweer legde een noodbrug aan om de paarden op het vasteland te krijgen. De waterstand in de Waal, de Rijn en de IJssel is inmiddels aan het zakken.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 dit is René Passet van de AMB. Na een dag zonder files staat er nu een korte file op de A16 Breda naar Rotterdam. Tussen het Prinsenviel en Breda Noord 2 kilometer, twee rijstokken zijn dicht en ook de afrit Breda Noord is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dank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 Ja! Yeah. Come on, I'm gonna me his bang, we with the yeah we What a plate. Florida Summer Sia and Wild Ones. Nou daar ga je nog veel van horen. Nou ik kan FSFM tenminste zeker ben, hoor je hem sowieso. Zometeen dit liedje van Gotye in een iets andere vorm. Benieuwd, je hoort het zo meteen. Na Gotye and Kimbra and Somebody that I used to know. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy to die.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 geloof het of niet het filmpje te checken op youtube.nl en uh, zoek je mij even op somebody that I used to know en dan uh, gitaar erbij dus het is mogelijk even een kort, uh, een kort bericht Bart Brandjes, bekend van de Voice of Holland heeft op uh, nieuwjaarsdag 1 januari een optreden gegeven in Club Nautique eigenaar Maarten Kessler meldde vol trots dat hij uh, deze beginnende artiest al een poosje geleden had gecontracteerd nog voor de start van het populaire tv programma een tans, uh, het vol Genoot afgelopen zondag um, van uh, het spektakel. En zomaar binnenlopende gasten wisten niet wat ze gingen verwachten. Voor de aanwezig kon het nieuwjaar niet mooier beginnen. Brandjes is een van de laatste twaalf overgebleven. Uh, kandidaat in de Voice of Holland. Komend weekend zal de zanger die Mark uit als coach heeft weer in actie komen. Is dus niet komend weekend, dat is dus vanavond.